Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Sinds de Mexicaanse president Calderon de oorlog heeft verklaard aan de drugskartels in zijn land... worden er ruim 5000 mensen vermist in Mexico. Dat meldt de Mexicaanse Mensenrechtenorganisatie. President Calderon zet het leger in tegen de drugskartels... maar volgens de VN maakt ook het leger zich soms schuldig aan ontvoeringen. De VN wil dat Calderon stopt met het inzetten van het leger. Protesten in Afghanistan tegen het verbranden van een Koran hebben opnieuw geleid tot geweld. Zo vielen gisteren in Kandahar, 10 doden en 83 gewonden. De protesten zijn gericht tegen een dominee in Florida die vorige week een Koran verbrandde. Amerikaanse president Obama heeft zowel de verbranding als het geweld in Afghanistan scherp veroordeeld. De VN gaat de massaslachting in het westen van Ivoorkust onderzoeken. Volgens het Rode Kruis vielen de afgelopen dagen in de stad Tuekoe zeker 800 doden. Slachtoffers zouden zijn gedood met kapmessen en vuurwapens. Het is niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. In Ivoorkust wordt gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van president Bakbo... die ondanks een verkiezingsnederlaag niet wil opstappen.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 of the magic www.zfmzandvoort.nl Go! Oh. Let's their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel the love is dead, I'm loving angels instead. And And. you.